IOC-voorzitter Jacques Rogge noemde de winterspelen uitstekende en bijzonder vriendelijke spelen. Canada won gisteren de ijshockeyfinale. Het werd na een spannende wedstrijd tegen Amerika 3-2. Canada is ook de winnaar geworden van het medailleklassement. Duitsland eindigde als tweede en Amerika als derde. Nederland sluit de spelen af als tiende met vier keer goud. De regering in Chili heeft noodmaatregelen genomen na de zware aardbeving van zaterdag... In de regio's die het zwaarst zijn getroffen is onder meer een uitgaansverbod van kracht. Zo'n 10.000 militairen zijn ingezet om de orde te handhaven en om te helpen bij het uitdelen van eerste levensbehoeften. Het dodental is opgelopen tot 711. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Het herstel van de Nederlandse productiesector heeft vorige maand in hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Het aantal nieuwe orders nam fors toe waardoor de omvang van de productie steeg. De Navy-index steeg naar ruim 55 punten, de hoogste stand in ruim twee jaar. Die index geeft aan hoe het ervoor staat met de industriële activiteit in Nederland. In Den Haag wordt vandaag het proces hervat tegen Radovan Karadžić, De oud-president van de Bosnische Serviërs, mag voor het Yugoslavië Tribunaal beginnen met zijn verdediging. Hij staat terecht voor misdaden in de Bosnische oorlog in de eerste helft van de jaren 90...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 on oh my melon it's on you so what you gonna do well it's on you know you know i don't and know the beat don't stop until the breaker don't i said an m-a-s-a-t-e-r-a-g with a double e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 We En met deze single van de Sugar Hill Gang en de rappers die Light begon de beetje in Nederland. horen hem aan het begin bij Salford op zaterdag.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 Later uh, natuurlijk veel nieuws uit Vancouver... met de nodige finales die er nog aan zitten te komen. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. We kijken natuurlijk weer naar de filmagenda... en naar de evenementenagenda. Maar ja, het mooiste nieuws was natuurlijk weer... Die, we hebben weer een gouden plak, hè? We hebben goud. We hebben goud. Zo. En uh, het was natuurlijk niemand minder. Ja, ik had het niet verwacht. Ik bedoel, ik denk, nou, ik ga even kijken. Maar uh, nee, geweldig. Nicolien Sauerbrei...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 Maar geweldig. Onze vierde gouden plak is binnen. Helemaal super. En uiteraard uh, van harte gefeliciteerd daarmee. Nou, daar hoort deze plaat bij, hè? En, die en we alleen... hebben ook nog voetbal trouwens vandaag. We gaan ze nog voetbal. HBOK gaan we tegenspelen. Thuis. The Return. Thank you for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 September face. We knew that he was there on the case. Now he's in love.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 Nummertje twee. Ben je er ook nog bij geweest? Ja, ik ben erbij geweest. En, en... Lennon van der Haak, onze collega, ja? die was een van de, de, de mensen, de gespreksleiders. En hoe ging dat? Samen met Bas. Want de, de intentie was natuurlijk om jonge kiezers te motiveren om ook woensdag te gaan stemmen. Klopt. En uh, wat was jouw indruk daarvan? Uh, het blijft moeilijk.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 I am right Don't need to look um, no further yeah. My heart drops and my back. Keep chasing pavements, even if it leads nowhere. way. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? juist al. De is Sanford is enorm actief bezig. Folders worden er uitgedeeld. Van hangen. Her en der. Snet koffie. Snet koffie. Je kan het allemaal krijgen. <laughs> Ook bij Anders Zandbergen. Daar zit het helemaal goed. Dus, maar was bij nog, deze. Er was nog meer uh, politiek uh, nieuws. Want uh, afgelopen maandagmorgen mocht ik getuige zijn van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 Dat was hem op de zaterdagmiddag van CFM Smokey Robinson en de Miracles. En you really gotta hold on. Me ook nog. gouden houden. Dus dadelijk gaan we naar voetbal toe. Naar Jovenes. De wedstrijd die vandaag verspeeld gaat worden. Gespeeld gaat worden. Is SS Sanford tegen HBOK. En wat voetballen uiteindelijk weer. Waar staat HBOK ook alweer? Het begon op klompen. We worden straks van Jovenes? Eerst gaan we naar Chili luisteren. Clemmers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 ...en dat soort dingen op zo'n zacht veld. Goed, dit zijn de schermusselingen vooraf. We, hebben nu, we zitten nu in de vijfde minuten, Er is een bestuurbehandeling voor HBOK. Samson heeft in de eerste vier en een halve minuut... Um, op de helft van HBOK gevoetbald. Maar nog geen kans kunnen creëren. Het is uh, HBOK die dat nog steeds dicht heeft kunnen houden. HBOK, overigens, dat uh, dit jaar versterkt is met zes nieuwe spelers. Die komen uit Monnikendam vandaan. En Monnikendam staat zo'n beetje onderaan. Dus dan pakt alles weer in elkaar. Uh, HBOK dat, uh, dat nu de, de slagenpoel is door Zandvoort. En uh, we gaan dat natuurlijk helemaal meemaken bij CFM. Oké, okay, dankjewel Jan. Straks komen we weer bij Jan Vres terug. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen HBOK. We'll no.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 Zaterdagmiddag van CFM. Jorden, I want you to want me. This next one is the first song on our new ja, Hij luistert niet naar jou. Ja, nee, hè? Hij, hij, gaat gaat gewoon, door. hij gaat gewoon door. Nou, mooie stad. Mooie stad. Maar, uh, wist je dat Zandvoort uh, afgelopen jaren uh, minder veilig was geworden? Ik had wel zo'n uh, gevoel. Want uh, onlangs werden de cijfers namelijk bekend van de politie Kennemerland over 2009. Hieruit bleek dat Zandvoort ten opzichte van 2008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 Oh, oké. Okay. Maar ik bedoel, allemaal nieuwe gezichten. Is het een opleidingscentrum in Zandvoort? Waarschijnlijk wel. Een nieuwe lichting, die mag hier proberen. Ja, maar krijgen wij elk jaar weer zo'n nieuwe lichting. Kunnen we weer, weer controle, weer controle, weer controle. Dus pas op, hè, Albert-Jan. Maar goed, ja, we moeten oppassen. En jij ook, hè? Ja, ik ook. Je kan niet eens meer door een scooter en je wordt, je wordt gelijk klemd. Meteen een situatie uh, kreeg. <laughs> en niet even goeiemiddag, meneer. Nee hoor, gewoon uh, blazen. <laughs> <laughs> wat, wat zegt u? Blazen. <laughs>